Streepje Ask. In goedemiddag allemaal. Het is vrijdagmiddag 3 uur. Vrijdagmiddag 21 maart. Hé, hey, vandaag begint de lente. Realiseer ik me nu pas. Uh, niet dat het er vanochtend hier naar uitzag trouwens. Um, het is weer 3 uur en we beginnen dus met het iPhone, iPad, iAsk. Vragenuur van Bart Dus welkom allemaal. Wat gaan we vanmiddag doen? Er stonden nog twee apps. Op de rol van vorige week, dat waren verzoeknummertjes uh, Weathermotion en it. Uh, nou, daar ga ik nog even niks over zeggen. Um, verder gaat uh, Nansen App doen, um, ik ben even vergeten hoe die heet, iets met extractor. Dat heeft met het uitpakken van dingen te maken van zips, als ik het goed zeg. Uh, verder heb ik een paar bijdraagjes, kleintjes van Dirk... die te maken hebben met een project dat wij zijn gestart bij Mees. En ik laat jullie nog even in het ongewisse. Een heel leuk project, want daar ga ik straks dus meer over vertellen. En uh, er is één vraag binnengekomen bij I Ask van Astrid. Maar Astrid is aan boord, dus die kunnen we straks gewoon lekker behandelen. En natuurlijk de vaste onderdelen... Um, I ask. En daar beginnen we dus straks ook mee, de vragen. Dus we beginnen straks met Astrid en natuurlijk de valreep. Maar voor al eerst, we starten met de vraag van Astrid. Gooi ik even de microfoon los voor eventueel dringende zaken. Dus niet voor gewone vragen, die komen aan het eind, Maar echt iets heel dringends. Geen dringende zaken, dat is mooi. Um, Astrid, die had, als ik het goed verwoord even uit mijn hoofd... de vraag over afspeellijsten, dingen toevoegen aan afspeellijsten... Uh, als, dit, als ik het goed zeg, jij had een paar nummers gekocht in de iTunes Store... ...en die wil je naar de afspeellijst um, arbeidsvitaminen verplaatsen. Klopt dat? Ja, in de, met de iPhone dus niet, want ik had op dat moment geen iTunes. Dus ik wil kijken of dat vanuit de iPhone zelf kan lukken. En dat is me volgens mij ooit wel eens gelukt, maar nu kan ik niet meer zien hoe dat moet... Ja, ik ken dat alleen met iTunes. Niet op de iPhone, want op de iPhone heb je volgens mij wel uh, de, de playlist aankopen. Ik zal mijn iPhone er even bij pakken. Je hebt, je hebt ooit gehad toevoegen aan afstrijdlijst. Dat weet ik zeker, want dat heb ik wel eens gedaan. Maar volgens mij is dat er niet meer. Ik zal eens even kijken, maar dan zit je natuurlijk nog met... Uh, 15 uur 3... Wat je dan, hoe je dat uh, dan zou moeten doen, we gaan even kijken. Lief. Muziek. Muziek. Muziek. Afspeeld. geselecteerd. Afspeellijst. Top. Eén winkel. Knop. Afspeellijst. Zoek. Zoekveld. Nieuwe afspeellijst. Diversen. Perchance. Purchased. Geselecteerd. Afspeellijst. Nee, top. Purchase. Ik zie alleen maar Purchased. Dus. Uh... Perchance. Afspeellijst. Perchance. Kijzer. Knop. Wis. Knop. Verwijder. Grijs. Verwijder. Grijs. Knop. Dan let op. Dan let up, Emerald. De Shocking Mis Emerald. Afspeel. We gaan Wijzig. Knop. Ik zal eens even kijken wat we met de wijzig kunnen. Verwijder van For Me Baby Lift. Frank Sinatra. Sinatra van For Me Baby Lift. Wijzig volgorde van For Me Baby Lift. Verwijder. Zonder heren down the Crazy River. Robbie Robertson. Die. Robbie Robertson. Dan horen jullie meteen wat ik zo af en toe gekocht heb. Um... Meer, album. Nummer. Artiest. Geselecteerd. Wijzig volgorde. Trumpet Cross. Rein van den Broek. Nee. Afspeellijst. Terugknop. Nee. Zo te zien in eerste instantie. Dinkel, Zie ik ook niet dat je dat zou kunnen toevoegen aan een ander... Dat is wel raar, want dat wil je soms best wel. Afspeellijst. De context. Uh, deze vraag moeten we even, uh, moet ik even laten hangen... tenzij er iemand hier in de chat is die wel weet hoe dat moet. Dus ik geef even de microfoon vrij. Niemand? Uh, Nens, jij weet dat ook niet? Hoe je gekochte muziek in een andere afspeellijst kunt krijgen? Nog nooit geprobeerd eigenlijk... Dus ik wil samen met jou kijken. Gaan we dat samen uitproberen? Als dit blijft uh, nog even hangen, dus. Ik zat nog even te denken: stel je voor dat je een bepaald nummer kiest, uh, gewoon als muziekstuk. En je gaat daarin staan en je, je opent dat dus, zeg maar. Dat je dan daar de optie zou kunnen hebben van toevoegen aan een bepaalde afspeellijst. Nou, dat. Dat zou ik kunnen proberen. Opkiezer. Muziek. Actief. Muziek. Pak dan. We gaan Geselecteerd. Op We gaan zetten. Pak voor even die purchase. Die ik pak ik het nummer. Als ik ons doen. De raband blik dat daaranturela. Rein van en blok trumpet cross daar blik datanglet. Cargo emerald. De shocking miss in. Kijk. Terug. Terugstap. Ik stop hem even. 4 van 8. Treklijst. Knop. Album illustratie voor cargo emerald. Trekpositie. Cargo emerald. Vorige trek. Speel af. Volgende trek. Volume. Hond herhaal. Uit. Shuffle. Uit. Nee, er zit uh, helaas uh, uh, niks in. Spijtig. Ja, dan wou ik toch even beginnen met de twee apps die nog op de rol stonden. Want anders dan blijven die misschien wel weer liggen. De eerste app, een verzoek app, was de app Weather Motion. En daar is ook in het forum iets over geschreven. Want men zocht een weer app met geluid. En iemand schreef terug dat dat is Weather Motion. En vervolgens kreeg ik het verzoek. Ik weet het, geloof ik... Of als dit dat ook was, of nog meer mensen, van kunnen je daar eens naar kijken. Nou, dat heb ik gedaan en ik ga hem er even bij pakken. Als ik hem goed herinner, maar ik vergeet dat altijd te noteren is dat geen gratis app. Uh, als je hem geïnstalleerd he, hebt, heet hij Weather. Ik zal hem starten. Reater, knop. En wat je nu hoort, is Wind. Ik zal hem even harder zetten voor het geval. Ik het niet horen. Klinkt leuk natuurlijk. Ik ga hem even doorlopen. Close. Knop. Een knop. Een knop. En. Close. Knop. Een close knop. En dat is alles. Knop. Um, knop. Ik zal even. Knop. knop. Op die knop tikken. Schermafbeelding annuleer. Knop. App symbool voor 2048. Afbeelding. 2048, beoordeling, meer dan 4. knop Gratis, 2048. Geselecteerd. Detail. Knop. Recenties. Knop. Gerelateerd. Knop. Schermafbeelding app. app schermafbeelding app. Beschrijving. Inspire, Bifabrië, Lesie, Relief Gamer. Beschrijving. Ik komt dus nu in de, in de uh, App Store. Blijkbaar is dit dus een reclameknop geweest. Annuleer. Knop. Ik doe dus even annuleer. Blijkbaar is dit dus een schermpje waarbij je, uh, nou, dat voor ons verder niet toegankelijk is. Maar waar dus een een of andere advertentie op staat voor een app. Close. knop. Ik pak de close knop. Video. Oké. je dat? theater. Current weather. Helemaal bovenin zit ik nu. 8 graden. 8 graden. 8 graden. 8 graden. Nog een keer 8 graden. Hij is ook heel traag. 5 graden. 5 graden. 10 graden. 10 graden. Party cloudy. Gedeeltelijk bewolkt. Applaud. En nu hier staat Applied A-E-E Spatie w h i t e App Y. Knop Wind 20 km/h. Nou, de wind is 20 km per uur. Soundom Sound is on Wind 20 km/h. Soundom humidity 76%. Nou, de luchtvochtigheid is uh, iets minder dan 100% nu, in ieder geval. Oh. Um, ik moet er even tussenuit, want er is blijkbaar ergens een probleem. Moment. Um, Oké, okay, ik heb eventjes snel op het uh, internet gesnorkeld. Oh, ik zie uh, Tom alweer. Ik laat even los. Um, ik heb even gekeken en um, ik moet eerlijk zeggen dat ik de vraag niet helemaal duidelijk heb gehoord. Maar wat ik hier vind is dat uh, een appje bestaat, My Playlists. En ik zat net te kijken of ik die even kan downloaden om te bekijken. Dat is dus die vraag van Astrid. Um, even kijken. Nou, Dat zie ik ook niet zo snel, dus dat moet er maar eventjes blijven. Um, ik denk dat ik maar even begin met mijn appje dan, want ik weet niet hoe lang het gaat duren met Ton. Wat ik ga bespreken vandaag is de SIP, de SIP-extractor. Um, spellen ZIP, uh, spatie, E, X, T, R, A, C, T, O, R. ...als ik het goed heb gedaan uit mijn hoofd. Ik ga even mijn iPad uh, aanzetten en uh, ik ga starten. De, wat ik las afgelopen keer, dat kwam naar aanleiding van een vraag van een cliënt... ...die vroeg, uh, ik krijg sip foutjes binnen, bestanden binnen, kan ik die ook openen? Nou, las ik uh, dat je vanaf iOS 7 kun je de sip bestandjes openen... ...als ze toegestuurd zijn via de mail of via, via iMessage. Ik heb uh, mezelf even een ZIP bestandje gestuurd en um, die ga ik eens even proberen Luit. te openen. ...klok, mail, mail, geselecteerd, blink, test, ZIP, 14 uur, 58. Oké, okay, ik loop even door 10. mijn mail heen. Ja, bericht, met, dan Nancy ik met één meer, test, ZIP, knop. Ik vind de test, ZIP, knop, Hier heeft u de bijlage weer... Ik dubbel -tik op de testzip knop. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dus als het fout gaat dan bij deze. Test zip. Test. Test zip. Test zip. Oké, okay. uh, wat er staat beschreven is dat hij hem zou downloaden. Ik zie nog niks gebeuren. Deel. Ik knop. krijg een nieuw scherm waarin rechtwogen in gereed staat. Ik druk daar eens op. Ik zie dat er niks is gebeurd. Ik druk Deel. er nog eens op. Test zip knop. Test zip. gereed, Test. Deel. Ik ga naar deel. Testbericht. En ik kijk of ik daar mijn. Open, open, open, open, open, open, open, open, open, open met zip-extractor Ik vind daar de zip-extractor en daar dubbel dik ik op. Nou, dit lijkt niet alsof het is opgelost. Of blijkbaar, ik weet niet hoe het werkt. Misschien zijn er andere mensen die wel weten hoe het werkt. Dit zou dus vanaf 7.0 niet meer hoeven. Dan zou je hem automatisch kunnen openen, dat zip-vijltje. En nu doe ik het toch weer met een apart uh, programmaatje wat ik erbij pak. Ik doe het even niet, ik ga even... Sluitmelding. melding. Thuis, uit. Test. Zip. Zip archief 338 bits. Ik ga even Test. kijken of die namen ja. wat uitmaken. Ook niks. Oké. Okay. Genet. Klopt. Het appje wat ik uh, daarvoor dan wil, ik. zou ik het willen het gebruiken, goed. is dus die Zip extractor. Die kan twee dingen. Hij kan namelijk zipbestandjes uitpakken en hij kan zipbestandjes maken. Um, ik ga eerst even uitpakken. Test, zip. Ik tik tik weer op die zip. Iedereen best... geeft hij de bijlage weer. Ik, tip, ik tik weer op dat zipbestandje in de mail. Test, zip. Test, schrijf. Test, deel, knop. En ik ga naar de deelknop. Ik dubbel tik. Test, zip. Nou, dat is heel fijn. Zijn focus gaat staan op de test SIP in plaats van rechtsbovenin op, uh, op de, de keuzes die ik heb qua programma's. Dus dat betekent dat ik nu met mijn vinger uh, een beetje in rechts in de bovenhoek moet gaan zitten om daar de focus te krijgen. Dat is natuurlijk niet handig, maar dat is hoe hij het nu in mijn mail aanpakt. Ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Ik heb een iPad. Mail. Nee. Open met zip En dan ren ik even door al mijn appjes die hiermee om kunnen gaan, volgens hun. Open met zip extractor. Er zijn een aantal bestandsbeheer appjes die ook zip bestanden aankunnen. Ik heb gewoon een enkele die alleen maar op de zip is uh, geënt, zeg maar, heb ik gekozen. Ik dubbeltik op open met zip extractor. Zip extractor. Test geen zip. En uh, vervolgens kom ik in het programma Zip Extractor en ik veeg er even Extra, doorheen. Knop. Ik dubbelklik op Extract. Zip Extractor. Setting. En vervolgens is mijn uh, Zip uitgepakt. Ik loop er even doorheen. Hij is, niet, sorry, hij is niet uitgepakt, hij is neergezet. Moeilijke info. test 2, oh, info. Oh, test oh, dus... 1, 1 item. Ik heb dat weer heel goed gedaan. Ik heb dus een 1 opgestuurd en ik weet dus nu niet welke in, is. item. Ik ga even test. naar test... Test, test 338.0 byte. Naar de zip. Ik veeg er dus doorheen van links naar rechts. More info, test in 338.0 byte. Ik vervolgens voor more info. Achter ieder bestandje staat more info. Daar dubbeltik ik op. Test dan krijg ik een keuze. Met het naam, knop. Om de naam te, uh, aan te passen. E-mail. Knop. Ik kan hem e-mailen. Opening. En ik kan hem openen, in. Knop. open. Knop. Opening. Leggen. Opening in, open in e transfer. is me spoken. Even kijken hoor. Hoe kan ik binnen dit uh, uh, nou ja, hoe kan ik een zipbestandje maken? Dus van bestanden. En wat je allereerst moet doen. is zorgen dat je dus je uh, bestanden in dit uh, appje krijgt. En, uh, ik doe het vanuit Boxy. Boxy is, uh, is een Dropbox uh, appje. En daar ga ik even een bestandje pakken. Dus ik ga Boxy erbij pakken. Boxy. Staat. Yep. Boxy. Dropbox. Verkiest menu. Knop. Ik kies, uh, nou laat ik eens even notes, kijken uh, of er wat in de nood staat. Minotes, Verkeerd knop. iPad snel toetsen nu. TXT, 251 bitus. Plaintekst bestand, 28, 02, 2014, 14, 51. Okay. Daar staat dus één bestand in, die ga ik eens dubbeltikken. iPad snel toetsen nu. iPad snel toetsen, druk bellen reaction, knop. IPads verkeerd bellen reaction, no. knop. iPad, drukkeert bella reaction, knop. Even. Deel, deel directe link, verkeerd bellen reaction. De no. regel. Zo, ja. dit gaat weer van harte. Dat komt... Attentie, toeg annuleer, ah, annuleer, nee, nee, nee. geselecteerd. Oh. Oké, okay, kom, wat ben je? 1, 2, 3. Het snel toetsenbloem. Tekst, verkeerd ballerie, verkeerd bellen in options. De, naar de options knop. Ik, ik kan niet. Ah, moxie blalala of zo zeggen. Ik kan niet verstaan wat hij zegt en ik dacht ik wilde de label lezen. Nou, dat ging allemaal weer verkeerd. Um, even kijken hoor. Ik ga dus naar de rechts onderin, daar zit de knop opties, oftewel options in het Engels. En ik zeg open bestand open in. Open bestand in. Weglatingsteken. Ik dubbeltik. En vervolgens open kies ik voor de ZIP extractor. Op, op, op, open, het, open het ZIP extractor knop. Ik dubbeltik erop. ZIP extractor. iPad snel toetsen. Blu1 TXT. Hij -txt. opent hem direct, dus ik kan hem direct lezen. iPad snel toetsen. Ik ga even naar de DAM knop. Dampknop. Die zit bovenin. Ik dubbeltik. En vervolgens Zip zit Zip. ik weer in het overzicht van de ZIP extractor. Wat voor bestanden daarin zitten. Ik pak even het bestandje. snel toetsen. Blue TXT. 251.0 Byte. Edit. Knop. iPad snel toetsen Oh, sorry. Overal, wat ben ik allemaal aan het doen? Snel, info. iPad snel toetsen 3. TXT. iPad snel toetsen 3. of 3 of 3. Sorry, dit dus wordt een beetje een rotzootje omdat ik uh, de voorbereid eventjes uh, van Tom probeer te pakken. Ik uh, ga even naar links onderin naar de Edit-knop. Wat dit betekent is dat voor al mijn bestandjes die ik hier in de zip-extracten nu heb staan, dat daar een soort selectie rondje voor komt te staan. En wat ik nu ga doen is eigenlijk de bestanden selecteren die ik in het zip-veldje zou willen hebben. Ik loop er weer eventjes doorheen. Test in, test, I, I snel Txt. Ik TXT, TXT, geselecteerd. Ah, hij heeft geselecteerd. Ik dus zak er nog eentje bij en die selecteer ik ook. Snel Vervolgens kreeg ik er doorheen. Delete. Knop. Dan zit ik in de onderbalk, daar zit de dan knop, de DELETE knop, folder in knop, folder in knop, share knop en de share knop. Ik ga voor de share knop, share zit files. En hij zegt zip files, oftewel zip bestanden. Ik dubbeltik. Attentie, Create Zip, tekstveld. Hij maken. laat een nieuw stempje zien. En hij zegt Create Zip, oftewel maak een zip. En ik sta in een tekstveldje waar ik mag invullen wat ik, hoe ik deze zip ga noemen. Uh, laat ik hem misschien eens niet test gaan noemen, want dan, dan laak ik helemaal in de war. Uh, doe maar even wat. Alt A. R. En vervolgens veeg ik er erin en heb ik. Save. Save, dubbel tik. Zip extractor. En vervolgens staat de zip hier in mijn lijstje van de zip extractor. Ik veeg er even er Test, dus mode test, mode. Waar zip. 658.0 byte. En nou, Vervolgens kan ik hem. dubbel poppen. stoppen, oh. dismes Waar zip mode info. Dan ik weer naar de Wimmoor info, 6, 6, 8, ik dubbeltik hem en vervolgens e kan ik zeggen dat ik hem wil e-mailen of Open in. openen. in. Knop. Sorry voor het, uh, voor het een beetje rommelige uh, presenteren van dit appje, uh, maar nogmaals uh, ik dacht ik neem even snel van Tom over. Ik hoop dat hij inmiddels terug is, ik laat even de knop los of er vragen zijn of dat, er echt, dat ik er echt een rotzooitje van haar gemaakt heb en of heb onduidelijkheden zijn. Ik ben er weer hoor. Het uh, probleempje is opgelost. Uh, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik hoorde aan het eind oh, leuk, vogeltjes. Ik hoorde aan het eind wel uh, het uh, uh, zippen van een aantal bestanden vanuit een keuzelijst. Dus ik laat de microfoon even los voor de andere mensen als er nog vragen zijn. zo. Dus. Oké, okay, die waren er niet. Dankjewel, uh, Nens, voor het overnemen even. De app Weather Motion. Move it. Beantwoord. Reater. Doe Re je dan, Reater? Re Nou, we horen hele vriendelijke geluiden. Uh, het ging ook om een app met, uh, met geluid. Ik ga even naar het scherm kijken. Current Theater. Current Weather, zegt hij. Uh, we hebben dat uh, beginschermpje dus nu gehad met uh, uh, de advertentie. Bovenin staat Current Weather. Ik ga vegen. 10 graden. 5 graden. 10 graden. Sorry. Sadie, ik weet niet wat die 5 en die 10 graden, dat zal wel maximum, maximum en minimum betekent. Op het moment schijnt het zonnig te zijn. App White, uh, dat is een knop, daar zal ik zo even op tikken. Wind 26 km h De wind is op dit moment 26 km per uur. Sound on. Knop. Sound is on. Humidity 71 De vochtigheidsgraad is 71 Humidity. Small screen. Knop. Small screen. Er staat ook een. Videoscherm uh, is er bovenin. Mensen, uh, ik weet niet of jij uh, de app uh, ook al hebt gedownload. Motion. dan kun je daar misschien iets over vertellen zo. Humidity, 71 Small nou, een beetje. Knop. Celsius knop. Current location knop. Current location knop. knop. En nog paasje een knop. 1 of 7. Nog een knop en page 1 van 7. We zullen eerst even die andere knoppen doen. Trendlo Celsius. Sound on. Wind. Ablight. Ablight. Ik pak even knop. die app White knop. Via de software. Koppeling. Afbeelding. De nummers zijn getloaded. 2048 tile. View de software. Via de software. Koppeling. Nu kom ik uh, blijkbaar uh, in een uh, HTML-schermpje, want ik hoor allerlei koppelingen. Voor applications. Turn on this option to receive push notifications for newer Updates. Disable push notifications settings. You can also receive email mail notifications. PHP. Koppeling. Nu Afbeelding. krijg ik dus eigenlijk een soort settings-scherm, maar. Ik tik op... Settings. PHP. Bezocht. Dit is een koppeling. Ik ken al zo'n risico. E-mail, nou, e-mail. Textveld. Submit. Ik kan iets met e-mail doen. Remove e-mail. Koppeling via, via software. Koppeling via software. Software, andere software. Koppeling 2048. Via software. En dan de nummers zijn via software. Via software. Ik heb een heleboel. Ik ga even naar beneden. Dan, grijs knop. Knop. Dan heb ik een stroomknop en een knop. En echt opties kan ik hier niet vinden. Maar nogmaals, het kan ook te maken hebben met het feit dat die settings PHP knop bij mij niet goed werkt. Dit is dus die app White knop. Current theater. 10 graden, 5 graden 10 graden, humidity. small screen. Knop. Ik weet dus niet nogmaals waar die 3 uh, Celsius, dus 10, 5, 10, waar die voor staan. Misschien staat daar iets op het scherm waar ze onder staan. Celsius, location. Knop. current location, daar tik ik op. At location. Current location. Dan kan ik een location toevoegen. At location. Type A city at a country. Zoekveld. Dan kun je dus uh, een, een city of een, een, een land intikken. En die list. En die list is en current location. Knop. At location. Dan current dan location. Terug naar current location. Current disaster. In Lelystad. O jee, het wordt steeds mooier weer. Current theater. 10 graden. 5 graden. 10 graden. Sydney. Apartheid. Wind. Sound on. Humidity. Small scale Celsius. Current location, knop. Page 1 of 7. Page 1 van 7. Nou, als ik hier op dubbel tik... Page 1 of 7. Ge ...gebeurt er niks. Ik moet dat gewoon doen door met drie vingers van rechts naar links te vegen. Page 2 of 7. Page 2 of 7. Dan heb ik pagina 2 van 7. Knop. Current location. Hier zit ik helemaal Knop. onderin. Current theater. Ik doe current weather. 10 graden. Current 2. 10 graden. 5 graden. 10 graden. Zin. 10. Abbaard wind, 6, sound Community, humidity, smals, screen, Celsius, quillen, location, knop, page 1 of... Nou, ik zit nog steeds op pagina 1 van 7. Quillen, theater. 10 graden. Quillen. En het rare is... Video. Dat ik in een eerder stadium, want ik heb deze natuurlijk eerder uitgeprobeerd, ik met drie vingers van links naar rechts kon vegen van rechts naar links en dan kreeg ik een andere dag. Video. Op dit moment zie ik alleen maar een videoscherm. Video. Video. Video. Video. Video. Video. Je hoort, ik kom hier niet eens weg. Current location. Knop. Waar ze een of. Knop. Current location. Celsius. Small screen. Humidity. Small screen. Ik doe even. Knop. vals small screen. Misschien helpt dat. Zijn we Video. Nou, ik kan dus niet meer van pagina's wisselen. Ik krijg allemaal wel hele mooie geluiden. Dus wat ik even voor de grap zou doen, is hem uit de appkiezer gooien en hem opnieuw opstarten. Maar mijn conclusie was eigenlijk al een beetje van: het klinkt allemaal wel leuk, maar is hij nou wel echt voor ons toegankelijk? Nou, actief. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Ik zal hem uh, um, nog een keer starten. Beater. In location. Knop. 5 graden, 10 graden. Dan gaan we weer met drie vingers van rechts naar links. Page 2 op 7. Zin. Zaterdag. Nu heb ik zaterdag. Is Sunny? Sunny. Krijg ik meer informatie, dus nu doet hij het wel goed. Weer met drie vingers. Page 3 op 7. Oeh jee. 4 graden, 10 graden. Knop. Page 3 op 7. Oh, Knop. Even kijken, 4. Wat ging hij wat zegt u? P A op E P T C H A I spatie, E T C R A I N P E T C R E A N B E Wat zegt u nou? B R A E N spatie, spatie, N E A R B. Eik. Oh, patchy rain nearby. Ja, ik weet niet wat patchy rain is, maar zo te horen is het niet best. Er uh, zullen wat buien zijn, maar behoorlijk heftig. Page 4 op 7? Page 4. 3 graden. Wat girai maandag? Wat gier, Arby. Weer patchy rain nearby. Page 5 op 7? 5 graden, Sunny. Is weer Sunny. Page 6 op 7? 6 graden. Overcast. Hoofdletter O. V. E. R. C. A. S. T. Overcast. Ja, nou dat... lijkt een beetje bewolkt en zo. Pagina 7 of 7. 4 graden. Claudie. Is Claudie. Overcast. Ja, geen idee. Ik luister te weinig naar het Engelse weer. Nou, dit is eigenlijk alles wat ik uh, kwijt kan over dit appje. Ik heb meer niet gevonden. Ik heb nog gekeken... ...of er eventuele instellingen waren... Uh, voor dit appje Weathermotion in de, uh, de instellingen uh, van de iPhone, maar daar kon ik niks vinden. Dus uh, die geluidjes zijn leuk en je houdt er wel iets uit, maar ik hou het toch maar bij Celsius als het gaat om de Weerapp. Oké, okay, dit was Weathermotion. Ik gooi de microfoon los voor commentaar. Ja, één uh, vraag. Ik, ik zag ook, ik heb dat Weathermotion een tijd geleden al gedownload. Ehm... Uh, maar als je uh, naar een andere pagina gaat met drie vingers... en je gaat dan weer over het scherm heen... dan gaat hij weer terug naar pagina 1, volgens mij. En dat is een beetje raar. Ja, bij mij deed hij... Ik, ik ben eigenlijk gewoon meteen gaan vegen... omdat ik uh, als ik uh, uh, uh, mijn scherm aanraakte... en dat ik dat had gedaan met drie vingers vegen... dan kwam ik in dat videoscherm terecht. En mensen, ik weet niet of jij me inmiddels al hebt... en eventueel iets over dat videoscherm kunt vertellen... Maar ja, aard, zoals je net zag liep ik ook op een gegeven moment op de een of andere manier vast en kon ik ook niet meer met drie vingers vegen en moest ik hem gewoon uit de app gooien. Ja, het is leuk bedacht, maar het is, uh, ja, het is... Ja, het is niet helemaal... Wat is Celsius? Is dat een andere weer app trouwens? Die kende ik niet. Ik heb wel... Weather Pro of een andere weather app en van de Norwegian uh, meteorologische dienst heb ik een app. Maar Celsius uh, ken ik niet. Wat is dat? Dat is ook een weer app en volgens mij heb ik die al een keertje uh, ergens besproken. Maar dat, dat is alweer een tijd geleden. En dan zou je even op Blink magazine even in de zoekmachine daarvan Celsius moeten intikken. Dan kom je hem wel tegen, denk ik. Het is een... Uh, ja, ik vind het zelf een leuke app. Daar zit je uh, alle dagen onder elkaar en als je op een dag tikt dan komt er daaronder, onder die dag komt er meer informatie over uh, de temperatuur, uh, niet per uur, maar per drie uur. En uh, de hoeveelheid zon, de hoeveelheid UV, uh, zonsop en zonsondergang en de kans en de hoeveelheid neerslag. Dus dat vind ik eigenlijk een app die, uh, die ik het meeste gebruik als het om weer gaat. Celsius. Oké, okay, ik zal eens naar kijken. Celsius heb je volgens mij nog nooit besproken. Ik heb hem net even in de zoekopdrachten gegooid. Dus mooi om die eens te bespreken lijkt mij. Voor de rest zag ik die weather Zag ik dat uh, daar staat dan bij, want ik heb hem net eventjes snel gedownload, dat die voor 24 uur gratis is. Dus de, normaal gesproken heb je drie versies volgens zeg mij maar, in de App Store. Je hebt een uh, motion Free. Dat was een gratis versie, dan heb je de Web Motion en dan heb je de Web Motion HD. De Web Motion HD is dan voor de iPad en de Web Motion Gewoon is dan voor de iPhone. En die zou dan voor 24 uur nu, op dit moment, gratis zijn. Dus ik weet niet wanneer jij hem hebt aangeschaft of die gratis was of niet. Maar ja, als hij toch niet zo goed, goed toegankelijk is, dan uh, is het toch ook niet zo'n handige keuze. Ja, voor mij heeft hij niet echt een toegevoegde waarde, behalve dan die geluidjes. Die zijn leuk, maar ach... Ik weet ook wel dat als de zon schijnt, uh, dat er vogels zijn en zo. Nee, uh, goed. Uh, Ieders een ding. Nee, ik, ik, uh, ik hou het bij Celsius en het is goed. Uh, oh, help me maar even onthouden dat, hem, uh, dat ik hem uh, volgende week toch ga doen. Ik vind het zelf een, een handige en leuke app. Uh, jij hebt hem gedownload. Uh, zie jij inderdaad een, uh, een videootje op je scherm? Ik zie wat uh, bewegend beeld, ja. Ik zie graspietjes uh, die een beetje heen en weer bewegen en dan... Uh... Daarachter volgens mij iets van stromend water. Ja, oké. Okay. Dus wat je ziet is eigenlijk de achtergrond van het geluid dat je hoort. Want uh, je hoort wat vogeltjes en je hoort wat stromend water. Nou, oké. Okay. Goed, um, dat was wat mij betreft Weather Motion. En dan gaan we naar de tweede, uh, tweede verzoeknummer. En dat is de app Move It. Ja, daar gaan we weer. theater Move It. Move It is een. Een, eigenlijk een, uh, ja, it. It. een appje dat uh, van alles vertelt over het openbaar vervoer. Dus je geeft een begin en een eindpunt in en hij vertelt je hoe je daar moet komen. En hij laat ook een kaart zien, want je kunt ook alle vervoermiddelen uitzetten en dan moet je lopen. Nou, ik loop hem toch maar even door, want ik heb zelf zoiets van... Tja, um, ik, het, het is weer een, een toevoeging en hij doet het ook wel. Hij is uh, redelijk toegankelijk. Huidige locatie IC favorites knop IC favorites dan ga je naar je favorites Huidige locatie Kogel 42 tot 57 Kogel Lelystad Nou hij ziet mijn huidige locatie Kempenaar Kogel IC map toedragen of knop Dat is de map geselecteerd Kaart knop Een kaartknop Planreis knop Planreis knop Schema's knop Schema's knop Meer knop Meer knop Schema's plan geselecteerd Planreis knop Nou kaart is dus voor ons niet zo interessant dus we gaan naar planreis geselecteerd reisplanner, context De reisplanner. Zoeken Grijs, knokken. Huidige locatie, tekstveld. Dat is mijn beginplek. Switch b knop. Switchbutton, dat is een eind, begin, uh, of uh, vertrek en aankomst uh, uh, wisselen. Kiesbestemming, tekstveld. Vertrek, nu, knop. Kiesbestemming, tekstveld. Misschien even kijken wat ik dan Bewerkbaar. zie. bestemming. kiesbestemming. Lege lijst, Q. Ik heb geen... Reisplanner, context. Lege lijst, Q. Lege lijst. Ik heb een lege lijst, dus ik ga maar wat intikken. Ik tik Lelystad in. Verwijder l l e l l e a s s t t a a d d spatie Laten we doen. D-F-F. Fout. Verwerken. F-S-S-T-T-A-A-T-T-I-I-O-O-N. Nico. I-I. Oh. Spatie. Gaat, oh. Gaat er iets foto's? Oh. oh. Stationsplein? Lelystad. Oké, okay, hij heeft dat gevonden, hè, bovenin. nu? Vertrek nu. Knop. Boven wees ik, ik had. Uh, uh, uh, nou, jullie hoorden wat ik had ingetikt. En ik had bovenin. Uh, ik heb niet op een zoekknop getikt, maar gewoon bovenin gewezen naar de zoekresultaten. Stationsplein, Lelystad. Tick, Swinth, BTN, knop. Dus van mijn huidige positie naar Stationsplein. Stationsplein, Lelystad. Lelystad. Vertrek nu. Vertrek nu. IC Search Options. Knop. Search Options. Als Volgende daar IC Kun knop. je aanvinken wat je wel en wat je niet wil meenemen als die gaat zoeken? Bijvoorbeeld bus, trein, tram, noem allemaal maar op. De dingen die je ook in 9292 tegenkomt. Helaas kun je hier niet zien wat er geselecteerd is. Maar je kunt wel in één klap alles selecteren. En als je dan dus op een bepaald vervoermiddel tikt, dan wordt dat vinkje uitgezet. Omdat met alles selecteren alles is aangevinkt. Thuis, het IC Search Options. Thuis, Kogge 507 Lelystad. Werk, tik om in te stellen. Uitige locatie, Stationsplein, Lelystad. Huidige locatie, Utrecht overvecht, Utrecht. Dat zijn dus locaties. Huidige locatie, geen vind... huidige locatie. Kaart. Knop. Je ziet dus een aantal dingen. Ja, huidige locatie, waarom je dat zo noemt. Huidige locatie, aforabaan. Dat zijn dus locaties die ik alles heb geprobeerd. Reisplaner, die staan context. dus onder het invulscherm. Ik had dus net ook niet op dat uh, uh, veld hoeven te tikken om iets in te tikken. Maar ik had ook door kunnen vegen. En had ik een aantal locaties kunnen vinden en hij noemt dat huidige locatie... in de reisplanner heet dat eigenlijk de... de ik weet niet... De, de locaties die je het laatst hebt opgeroepen. Het zoekveld, of het, de zoekknop hier... staat helemaal bovenin. Reisplanner, context, zoeken, knop. Dus ik tik op zoeken. Voorgestelde routes, back, knop. Een terugknop voorgestelde routes. Voorgestelde routes, van huidige locatie. ic vervolgens knop. Naar Stationsplein, Lelystad? 1, vertrekt om, 1544... 1544, 1555, 11 minuten, 360m9. Ik moet 360 meter lopen. Uh, zo dicht zit ik niet bij het station hoor. Dus, uh, en het duurt 9 minuten. Uh, ik zal even dit scherm doorvegen. Eerder, knop. Later, knop. IC-navigaten, knop. 2 vertrekt om 1544, 1544, 1557, 13 minuten, 430m2. Dan moet ik dus iets verder lopen. Eerder later knop ic navigaten knop 3 vertrekt om 1543 1543 1559 16 minuten 612 m 7 eerder knop later knop ik snap alleen die 7 ic navigaten knop want dat is wel vreemd help ons deze route te verbeteren knop Nou, oké. Okay, ic later 3 ic later knop eerder knop 2 vertrekt om 1544 1544 1557 13 minuten 430 m 2 ik pak even die twee. Aanwijzingen. Black. Knop. Aanwijzingen. Aanwijzingen. Ic map white. Knop. De map white. Dan ga je de kaart weer zien. Ic share. Knop. A share. Eerder. Knop. Eerder. Later. Later. Knop. 15. 44. 15. 57. 13 minuten. 430 m. 15. 44. De reis beginnen vanaf huidige locatie. Loop naar het station Lelystad. Gondel Noord. Loop 368 m. 4 minuten. Dit is een beetje um, raar, want hij zegt: loop naar het station Lelystad. Dat is niet zo. Ik moet het nog een keer laten horen. 1544, bereis beginnen vanaf huidige locatie. Loop naar het station Lelystad, gondel Noord, loop 368 m, 4 minuten. Ik moet in 4 minuten 368 meter lopen naar gondel Noord, dus niet loop naar het station. 1549, Lelystad, gronden Noord, stap in bus 2 de Arriva. Voertuig 5 stopt, 7 minuten, stap uit bij Lelystad, station centrum. Dus het is een beetje cryptisch wat hij allemaal zegt, maar wat hier wordt bedoeld is dat ik bus 2 moet nemen naar Lelystad Centrum. Knop. 1556, Lelystad, station centrum. loop naar de bestemming, loop 63M, 1 minuut. 63 meter, en het loop ik 1 minuut over. Om 63 meter te lopen om bij de ingang van het station te komen. 1557. Rijs eindigen bij Stationsplein, Lelystad. Oké. Okay. Help ons deze route te verbeteren. Knop. Ja, ik, um, ik kan hier nog wel even verder op doorgaan. Maar ik heb uh, zelf het gevoel, ook uh, als ik nu naar de tijd kijk, van dat ik hier niet echt meer tijd in wil steken. Want hij is te gebruiken. Maar hij is niet echt helemaal goed toegankelijk. En of hij nou echt iets toevoegt ten opzichte van uh, uh, apps als 9292 en de NS Reisplanner... ik denk eerlijk gezegd niet. Dus nou, ik hoop dat ik... Uh, ik ben even ook vergeten wie dit vroeg... maar dat ik uh, degene die deze app besproken wil hebben... Uh, genoeg in ieder geval heb verteld over de waarde van deze app. Dat was MoveIt. Weet je trouwens of dat ding alleen maar in Nederland werkt? Of, ja, waarschijnlijk wel hè? Ja, ondanks de Engelse naam denk ik het wel Aad... Uh, je zou het eens kunnen proberen, want hij is volgens mij gewoon gratis. Ja, kan ik wel eens een keer doen. Ja, oké. Okay. Oké, okay. als er niemand meer vragen heeft over deze app, dan ga ik verder met het project. Ik zat nog even te denken, misschien is hij inderdaad ook wel voor andere markten ont oorspronkelijk ontwikkeld. En dat ze hem dus ook een, een Nederlandse versie van uitgebracht hebben, want het, het is... Het is heel knullig, uh, vooral die, die, die taal die gebruikt wordt. Die, die, die zinsopbouw. Die, die, die lijkt wel door een, door een uh, Google -vertaal, uh, vertaald of zo. Want dat is echt. Uh, die beschrijvingen, dat is echt niks. Nee, dat zou best kunnen. Ik, ik weet ook niet. Ik kan natuurlijk zelf die kaartjes niet zien. Want je kunt dus. Uh, ik heb dat geprobeerd. Dus inderdaad de trein en uh, alles uitzetten. En dan roept hij dus dat het uh, ruim anderhalve kilometer van hier naar het station is. En dan is er volgens mij wel een kaartje te zien. Uh, ik heb trouwens ook geen idee of uh, een app als 9292 inmiddels ook in staat is om een uh, kaart te tonen als je moet lopen. Maar ja, nee, het is, uh, gaat er voor mij, uh, zowel Wet Motion als uh, uh, Move It gaan er bij mij in ieder geval weer af. Hoe schrijft het Move It? Gewoon M-O-V-E-I-T? Of, of was het met dubbel O? Ik zag zoiets geloof ik. Of klopt dat niet? Ja, volgens mij is het met dubbel O. M-O-O-V-I-T. Dat is nou helemaal weer ja, het klopt. Ik heb het even nagekeken. Het is een M-O-O-V-I-T. Ja. Dan staat die tweede OV's misschien toch wel voor openbaar vervoer. En dat M-O voor ja, iets anders. En dan nog IT erachter. Ja, ja. nou jongens, dat waren de, de apps dan voor vandaag. Dan gaan we nu naar uh, een nieuw project. Uh, Barty is een nieuw project gestart, uh, is uh, tijdens zijn ziekte bedacht door uh, Dirk. Door en. Uh, de Nancy en ik zijn daar ook bij betrokken. Plus een groepje testers. Dat project heet Externe Hardware iPhone. Zoals jullie misschien ook wel zo rondom horen komen er steeds meer apps. Waarmee je allerlei apparaatjes met de iPhone kan besturen. Denk maar eens aan de reclame van bijvoorbeeld Eneco. Is dat geloof ik die Aangeeft dat je een, je thermostaat nu ook met je iPhone of met je smartphone kan bedienen. En dus op, op weg van kantoor naar huis alvast je verwarming kan uh, op, aanzetten en uh, meer van dat soort dingen. Um, er zijn ook al auto's waarbij je uh, de deuren op slot kunt zetten of kunt controleren of je auto wel op slot hebt gezet als je in het restaurant zit of zoals vroeg even terwijl je nog in bed ligt... alvast even de verwarming kan aanzetten. Er gaat steeds meer gebeuren met smartphones. Dus het idee erachter was... wij vragen aan Bartimese of wij wat geld mogen uitgeven... aan hardware accessoires. En we gaan de apps, de bijbehorende apps testen... met een groep mensen um, die dan die apparaten krijgen. En uh, dat gaan wij vervolgens hier in het uh, Vragenuur bespreken. En nou, we gaan er natuurlijk nog veel meer mee doen. Um, er lopen al een aantal dingen. Um, een van de eerste dingen die, die, waar Dirk mee is begonnen was de, de toon. Dat is een kamerthermostaat uh, die door, als ik het goed zeg, Eneco wordt geleverd. En daar hoort een app bij die echt wel toegankelijk lijkt. En daarmee zou je dus je kamerthermostaat kunnen bedienen. Dus geen gedonnen meer met... Uh, ik heb zelf zo'n ding van Honeywell, die geeft twee piepjes als ik een harde slinger aan geef. En dan weet ik dat hij op uh, 21 graden staat. En, uh, en dan mag ik hem uh, terugdraaien. Uh, een aantal klikjes en dan maar hopen dat het goed gaat en zo. Nee, als dat werkt, dan kun je dus echt exact je, je staat op 18 graden zetten en klaar. En ook eventueel de klok bedienen. Dus zeggen van s'avonds om half negen moet hij gewoon naar 15 graden terug. Uh, Dirk is daarmee aan de gang. Die heeft ook die. Heeft, uh, die um, uh, dat bedrijf als energieleverancier. En die gaat daarmee aan de gang. Ik ben zelf uh, aan het kijken, maar ook door het feit dat ik een paar weken uh, weinig heb kunnen doen. Ben ik aan het kijken naar een kamerthermostaat die ook bedienbaar is via de iPhone. Maar onafhankelijk van een energieleverancier. Daarbij kwam ik op een, uh, uh, een firma die Heatmizer heet en die heeft zo'n thermostaat het probleem alleen met die thermostaat is, is dat dat inbouwthermostaten zijn de meeste kamerthermostaten zitten op de muur en zij hebben dan een door de iPhone regelbare thermostaat die moet in de muur zitten ja, dat, dat gaat niet werken dus ik ben nu aan het rondneuzen bij Honeywell, maar die hebben er heel veel dus ik moet daar contact mee gelegd om te kijken of die iets hebben en dan maar natuurlijk hopen dat de app toegankelijk is en dan maar ook nog hopen dat als dat niet zo is, en daar beginnen we al, ze er iets aan willen doen. Nou, ik zei al, er zijn al een aantal apparaatjes uh, uh, die inmiddels in de testgroep rondgaan. En um, er is een firma die heet Medisana, en Medisana maakt onder andere, um, uh, um, um, hoe heet die dingen? Medisana.mp3 uh, Oh, daar komt hij aan. Medisana.mp3 uh, Medisana maakt onder andere uh, uh, um, koortsthermometer en een, een bloeddrukmeter die uh, je zou kunnen uitlezen of bedienen met de iPhone en uh, iemand van ons heeft dat uitgeprobeerd en Dirk heeft daar het testrapport van binnen en dat heeft hij uh, als mp3 naar mij toegestuurd en dat laat ik jullie nu even horen. De apps van Medisana, Cardiodoc en de thermometer. Helaas zijn de apps van Medisana niet toegankelijk voor blinden. Slechtzienden kunnen ze wel gebruiken, want daar staan gewoon allerlei bubbels en dingen op die groot genoeg zijn om nog te kunnen zien. Maar voor blinden gaat het gewoon echt niet werken, dat is jammer. Medisana wil niks doen, dus deze is alleen geschikt voor slechtzienden. Maar dan werkt die op zich ook wel heel erg mooi: zowel de bloeddrukmeter als de thermometer. Dat was het verhaal van Dirk. Ja, Medisana, het was heel jammer. Nou, Dirk zei het al. Iemand die slechtziend was, die kon daar wel iets mee. Maar voor ons niet. We hebben contact gezocht met Medisana. Medisana is daar intern mee aan de gang gegaan. En die komen met een of ander flut argument... Uh, uh, waarmee zij dus aangeven uh, dat zij hem niet toegankelijk gaan maken. Er is gewoon absoluut geen wil... Inmiddels hebben wij medisana genomineerd voor een koude douche. Voor de mensen die Radar volgen, die weten wel wat dat inhoudt. En ik hoop dat ze die ook krijgen. Want het is echt, de manier waarop ze op ons gereageerd hebben is eigenlijk gewoon schoftig. Helaas, eh, maar er zijn nog meer van dat soort apparaten. Dus we gaan wel verder naar andere van dat soort meetapparatuur kijken. Ik gooi de microfoon even los. Ja, Tom, wat die, uh, hoe heet het, die thermostaat betrof, vroeg ik me nog even af, is dat een inbouwthermostaat die ingebouwd moet worden in zo'n bestaande, uh, ja, hoe noem je dat, uh, contactdoos, uh, zeg maar, die je in de, in de muur uh, vaak, ja, in gewoon uh, moderne huizen heb je natuurlijk gewoon je stopcontacten zijn ingebouwd. En dat zijn vaste maten. En, en moet ik me voorstellen dat die in zo'n ding moet worden ingebouwd? Want dan heb je daar wel een oplossing voor, namelijk. Volgens mij wel. Kijk, bij mij hier zit de kamer, staat uh, zo'n rond uh, Hannibal geval op de muur. Maar ik begrijp, maar ja, ik, ik heb wel op de website zitten neuzen. Maar uh, uh, ik heb het niet gezien. Misschien, uh, Nens, zou jij eens kunnen kijken bij Heat -Mizer. Dat schrijf je h-e-a-t-m-i-s-e-r.nl. ...of jij kunt zien hoe de thermostaten eruitzien en ingebouwd zijn. Ik, ik vermoed dat dat inderdaad het geval is... ...dat die dus in zo'n zo verzonken contactdoos moeten... Waar, ...waar dus je ook je stopcontacten in hebt zitten. Nou, dan is daar een hele simpele oplossing voor. Je hebt namelijk ook opbouwdozen... ...die gewoon de mate van die inbouwdozen hebben. Ja, dan krijg je een... Een rechthoekig, uh, of een vierkant, als het maar enkelvoudig is, vierkant doosje gewoon op de muur en daarin bouw je dan gewoon die thermostaat. Dus dat zou op zich uh, het probleem niet moeten zijn. Ja, dat is een goed advies. Uh, het enige probleem alleen is, is dat ik op de website helemaal geen contactgegevens kon vinden van Heard Het is een, een Engels bedrijf. En ze hebben ook wel een, een Nederlandse website. Maar ik kan dus nergens vinden waar ik mensen eventueel kan mailen of bellen. Maar misschien heeft dat met de ontoegankelijkheid van de site te maken. Hij was wel redelijk toegankelijk. Maar misschien, Nens, wil jij daar eens even een blik op werpen. Want uh, het, het zag er gewoon uh, heel goed uit. En ik, ik heb de app wel gedownload. En in eerste instantie zou die toegankelijk kunnen zijn. Maar ja, het vervelende is met dat soort apparaten dat die apps pas echt werken. Als ze ook contact kunnen leggen met zo'n apparaat. Dat gaat meestal gewoon... Via je thuisnetwerk. Die apparaten kun je allemaal, hebben allemaal als het ware wifi. Dus via je eigen router. En dan vaak ook uh, met een, een, een, zeg maar een beveiliging kun je dan ook van buiten. Natuurlijk kun je je router in, want dat doet het internet ook. Kun je dus ook van buiten die apparaten al besturen. En uh, uh, ja, je kunt dus die apps pas echt grondig testen als je zo'n apparaat in huis hebt. Maar dat is een goede uh, Bruno, die neem ik in ieder geval mee. Met Kees. Een vriend van mij, René, die is daarmee bezig. Laat ik eerst even kijken of ik een microfoon heb. Ja, die had je. Uh, je kan niet alle thermostaten zomaar op uh, allerlei verwarmingen zetten. Moet je echt even, even mee uitkijken. Een vriend van mij, René, is daarmee bezig. En dat heeft uh, Hannuel. En uh, dat is uh, nog niet in de winkels te koop. Maar Hannuel heeft een proefversie. En... Uh, ja, ga niet zomaar van alles kopen, want niet alles werkt op iedere ketel. Dat is wat ik wil zeggen. Ja, dankjewel Kees. Nee, Dat was ook mijn ervaring, want toen wij uh, hier die uh, Honeywell thermostaat erop zetten, bleek dat de, uh, onze ketel inderdaad de vorige thermostaat modulerend was aangesloten. Dat is een, een bepaalde manier van... Aansluiten en dat moest dus helemaal niet. En uh, het kan dus zijn dat uh, uh, inderdaad, net wat je zegt, niet alle ketels kunnen alle thermostaten aan en daarnaast heb je ook nog kans dat je uh, op de, niet zomaar de draadjes kunt verwisselen... maar dat je ook op de, op de ketel ook nog iets moet verwisselen. Dus het aansluiten van die de, is altijd belangrijk om eerst goed te informeren... of hij op jouw ketel past. En daarnaast denk ik dat het dan ook nog... en dat kost natuurlijk allemaal geld, ik weet het... maar dat dat ook nog goed is om het bedrijf uh, waar je bijvoorbeeld je ketel uh, huurt... of dat jouw ketel service vraagt om dat ding voor je aan te sluiten. Ja, dat klopt. Je moet ook bij ketel... Uh... Je hebt twee of drie lijnen of zo daar. Maar um, nog wat anders. Ik, ik weet dat in Denemarken iemand bezig is bijvoorbeeld om um, ja, een, een, iets te ontwikkelen om je iPhone, uh, je elektrische kooktoestel te laten uh, bedienen. Uh, dat zijn die, die tiptoets uh, dingen altijd of vaak. Uh, daar kan je niet zoveel mee. Maar er schijnen wel ook ideeën te zijn om, om dat uh, met je iPhone te kunnen doen. Uh, dat lijkt mij ook een interessant iets om te onderzoeken. Als je daar een link van hebt, dan kun je dat naar de IASC uh, sturen. Dan kijken we het sowieso. Dus als je tips hebt en denkt van, hé, hey, dit is een leuke hardware en uh, of we dat eens, zouden kunnen testen. Laat het ons weten, dan uh, nemen we mee. Um, ik heb even gekeken ja, uh, op de website. En het lijkt alsof er in, in ieder geval ook, uh, nee, ik zag het een beetje rondachtig, zeg maar, erin steken, inderdaad, in de muur. Um, er is wel een uh, e-mailadres, dus je kunt ze wel schrijven als je dat zou willen. Oké, okay, dat kon ik dus niet vinden. Um, dan gaan we daar ook even samen... We moeten al twee dingen samen doen op kantoor. Even onthouden, gaan we samen ook even naar kijken. Oké, okay, um, ik heb nog twee dingetjes die ik uh, met jullie wil delen uh, vanuit de, uh, dit uh, project. En um, ik ga er dus nog één draaien. Van Dirk. Stickerfind. Find. Stick and find is een app in combinatie met stickers... Waar je dingen kunt vinden die je kwijt bent. Dus je plakt een sticker ergens op. En dan zeg je van bel die sticker. En dan gaat hij dat voor jou zoeken. Nou, om dat te demonstreren gaan we dat nu gewoon eens even doen. Dus ik ga mijn iPhone wakker maken. En ga naar de Stick and Find app. Safari, e-mail, telefoon, pagina 1 van 9. Stick Find en vind. Knop. Ik zal hem iets lichter bijleggen, dus is hij is misschien wel beter te verstaan. Waar is mijn sticker? Knop. Zingling. Knop. Oh, ik moet... Zingling. Zingling. Naam label. Tekstveld. Zingling. Paswoord label. Beveiligd. Tekstveld. Zingling. Tekstveld. Zingling. namelabel. Tekstveld. Broer, wil je dat ik inlog. Snel navigatie uit. Tekstveld. Beweegbaar. 77. Ik ben inmiddels ingelogd. Knop. Dus dan heb ik een sign-out. mijn sticker? Knop. En waar is mijn stickerknop? Die druk ik in. Keyboard. Dan krijg ik een lijstje met stickers die ik heb. Terug, knop. Start het. Terug, doosje, geheugenstikker. Keyboard. Nou, stel ik zoek mijn keyboard en dan druk ik daarop. Zoek naar sticker. Hij heeft de sticker gevonden, dus dan ga ik naar volgende. Volgende. Lokaliseer locatie. Nu ga ik naar de radar, dan peil ik naar rechts toe. Begin te stappen, vinden. Start het. Nacht actieve. Knop. Nachtradar Knop. Nog radar actieve. Maak het ja. actief. Ik loop naar rechts. Knop, knop, knop. knop. Auto's nu manuel. 12. Keyboard. Knop. 9.0. 19 graden C. 92%. 7.7. Vraagteken. Doe het op. Knop. En ik zeg roep het op. Doe het op. Zie daar, mijn keyboard gaat piepen. Het leven is mooi. Het leven is mooi. Ja, dit was uh, uh, Stick and Find. Ik heb, uh, Nens, misschien kun jij even wat informatie vertellen, geven over de stickers. Want die heb ik op dit moment niet bij de hand. Uh, dit is dus, uh, uh, ja, je hoort wel wat ontoegankelijke knoppen uh, uh, voorbij komen... Maar uh, vooralsnog, uh, is dit uh, werkbaar? Ja, het is wel werkbaar, maar niet met een iPhone 4 en ook niet met een bluetooth versie 2. Dus uh, ja, dat is even spijtig. Ja, dus dat betekent dat, deze, uh, dat dit eigenlijk toegankelijk is vanaf de iPhone 4S, als ik het goed zeg. Ik heb geen, uh, geen prijzen in mijn hoofd. Uh, Nens, heb jij die? Nee, als het goed is komt het uiteindelijk allemaal in Utrecht terecht, maar ik heb het nog niet gezien. Dus ik weet uh, helemaal, ik heb het niet gezien, ik weet niet hoe het eruit ziet en ik uh, heb ook geen idee hoeveel ze kosten. Oké, okay, uh, dankjewel. Um, ik had er nog eentje klaarstaan, uh, maar uh, op dit moment, ik heb van de week echt alleen maar problemen met computers en zo hier in huis. Op dit moment loopt uh, de computer vast waarop ik dit soort uh, mp3'tjes draai. Dus dat is een uh, stukje over een um, remote control, over een afstandsbediening. Um, voor de iPhone waarmee je uh, allerlei afstandsbedieningen kunt vervangen, dus met je iPhone allerlei uh, je TV en je ding en zo je radio kan bedienen. Die houden jullie dus van mij te goed. Dan heb ik volgende week ook nog wat. Dus uh, wat mij betreft is dit uh, het eerste verhaaltje over het externe hardwareproject van Bartiméus. Hopelijk komt er nog meer. En hopelijk komt er uh, ook echt beter nieuws. Zodat we uh, ook echt wat meer kunnen gaan doen met, uh, met hulpmiddelen. Zoals koortsthermometers en, en noem allemaal maar op. en Zeker als je ook nog apparaten zoals uh, uh, inductiekookplaten met, uh, met tiptoetsen. Door middel van je iPhone kan bedienen noem maar op. Dan worden wij daar echt blij van. Uh, voordat we naar de... Laatste onderdeel gaan de vragen die uh, jullie nog willen stellen uh, van die opgekomen zijn tijdens de chat en de valreep, gooi ik nog even de microfoon los. ...voor mensen die iets kwijt willen over dit externe hardware project. Ga je gang. Nou, ik heb uh, vanochtend uh, de vleestermometer toegestuurd gekregen. Dat is een, uh, een ding dat uh, met een pen... dat pen stop je in het vlees... ...nou ja, het werkt precies zoals bij een, bij een gewone vleestermometer... ...maar je stopt de pen in het vlees. Als je het in de oven zit... ...en er moeten bepaalde kerntemperaturen bereikt worden... Uh, ...om het gaar te, gaar te krijgen op rosé of wat je ook maar wil... Um, ik heb hem uitgepakt uh, en vervolgens had ik zien de hulp nodig om te uit te vinden hoe je de batterijen erin moest krijgen. Er moeten vier batterijen in en waar alle, waar alle knopjes zitten. Want het zijn geen knopjes, maar deukjes. Uh, nou, toen heb ik, uh, dat, heb ik uit... dat doet hij dus. Dat weet ik nu. Um, ik heb hem uh, aangezet, hij piept als hij aangaat en dan, ja, dan heb je een, een, een uh, up en down knopje, tenminste, zo, zo ziet het er, naar. nee plus en min of zoiets, nou goed, oké, okay. dan moet je een app, app downloaden, die heb ik gedownload, um, die... App lijkt op het eerste gezicht uh, wel toegankelijk te zijn. Ik zal het, moet dat in het weekend, ga ik het niet proberen, maar maandag of zo ga ik, ga ik dat ding Bluetooth uh, aansluiten en uh, via Bluetooth ga ik dit ding uh, proberen. Maar ik wil er wel even bij zeggen dat ik iets heb vergelijkbaars heb gisteren toevallig heb gekocht zonder, zonder uh, uh, iPhone app. Die is wel, voor, voor de prijs van deze E-Grill thermometer kan ik wel drie van die dingetjes kopen die ik uh, nu heb gekocht bij de bijenkorf. En die doet precies hetzelfde, alleen niet via de, via de iPhone. Je hebt knopjes, je kan precies de temperatuur instellen enzovoort. Maar ja, hij kost 22,50 en deze kost 70 euro. Dus ja, die gadgets zijn wel leuk, maar ze zijn ook godschroeven duur. Ja maar goed, die jij dus nu gekocht hebt, die drie dingetjes. Hoe, hoe lees je die dan uit? Hoe weet jij dan welke temperatuur het vlees heeft? Nou, als je één keer, ik heb één keer de, de, de kerntemperatuur die ik vanaf ik, van waaruit ik wil gaan ingesteld. Daar zit een display op, dus dat kun je natuurlijk dan niet uitlezen. Maar je kan wel, eh, elke keer als je op een knopje drukt, een piepje hoort, ben je één graad hoger. Dus als je bij wijze van spreken een kerntemperatuur van 62 nodig hebt, maar ja dan moet je 12 keer doen. Maar ja, dat, hoe het met die uh, iPhone app uh, gaat, dat moet ik nog, moet ik nog uitvinden. Maar nou ja, dit, dit is, uh, zoals gezegd, het is, het is wel voor een iets, iets uh, betere portemonnee dan voor uh, dan die gadgets. Maar wacht even, dan begrijp ik het toch niet goed. Je, je stelt die, die kerntemperatuur in, bijvoorbeeld, nou roem maar wat, uh, uh, en je, je, je gaat hem dan meten. Hoe, hoe weet je dan je meetresultaat? Of geeft hij uh, van de bijenkorf piepjes als hij die kerntemperatuur heeft bereikt? Buitengewoon irritante piepjes. Daar kan je echt niet, uh, niet omheen. Want uh, dan, uh, ja, dan kan je, er zit er een stopknop op en dan haal je hem eruit. En dan ja, is de bedoeling dat de vlees gaar is. Dus ik heb op internet een tabel met kerntemperaturen gehaald. Voor vleesjes en gevogeld, uh, wilde gevogelte. En ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, indicaties. Maar dan kun je kijken of dat, uh, of, dat, of dat bevalt. En anders moet je dat aanpassen. Maar de, uh, het piept als hij klaar is. Oké, okay, dankjewel Ja, dat is natuurlijk ook iets wat we mee gaan nemen in de test Want je hebt een uh, in hoeverre... Uh, kijk, een, een goede kamerthermostaat voor de verwarming um, Die hebben we niet hè. Wat ik zei, de enige uh, die, die, die, waar je, wij nu iets aan hebben Is dat ding van Hannibal, Die Als je een slinger naar 21 of naar 20 graden geeft Geeft hij twee piepjes en naar 15 uh, één piep Of andersom, dat vergeet ik altijd. Rechtsom is de ene kant, linksom is de andere En dan moet je voor de rest tellen Dus echt exact is die niet maar ja, uh, het wil natuurlijk nog niet zeggen dat, dat alle hardware uh, um, beter is uh, via de iPhone. Ook al is die dan bedienbaar uh, dan de, de hardware de, of de hulpmiddelen die gewoon bij WWV of wat dan ook verkrijgbaar zijn. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Oké, okay. nou dan komen we nu bij de vragen. Uh, er is er één bij mij blijven hangen, dat was een vraag van Aad. Aad, ik ga Kom. hem... Uh, Even verwoorden, volgens mij weet ik hem nog. Jij vroeg je af of er een app was om naar de Nederlandse tv-zenders te kijken. Uh, er is een app waarbij je naar Nederland 1, 2 en 3 kan kijken. En dat is de app NPO. En ik zal even mijn iPhone aansluiten. om je te laten horen hoe dat werkt. dat kan vrij snel. Omroep map. Naar mijn omroepmap en ik ga omroep. naar de. Context: Tune in Radio, NPO. De NPO-app dat is de opvolger van uitzending gemist. NPO BTN open menu. Knop. Bovenaan heb je een knop BTN open menu knop. Die moet je altijd dubbel tikken als je iets wil doen. Want voor iemand die kan zien, die ziet eigenlijk niks op het scherm, maar er is wel een onderliggend scherm met het menu en die horen wij wel. Wij horen dus. Uitgelicht. Uitzending gemist. Uitgelicht. Nieuw. Meest bekeken, AZ. live. Maar het context. heeft geen zin om hierop te tikken, want die werken gewoon. BTN nog niet. Open menu. Je moet dus eerst de BTN open menu knop BTN tikken. open menu. En nu veeg ik door. Oh, een witte man. Oh, sorry. BTN ja, het uitgelicht. Nieuw. Meest bekeken. AZ. Dit zijn dus allemaal categorieën. Nieuw, meest bekeken, AZ. Live. Koptext. Nu krijg je live, koptekst. Oh, en witte man. Paul en Wittemin. Man is dus op dit moment Nederland 1. NOS Journaal, NOS Journaal Nederland 2. Uh, Daanse Academy in Nederland 3. Radio. En dan krijg ik radio. Meer. Context. TV-gids. Meer. Context. Radio. En het zou goed zijn als ik daar hier, even kijk als ik hier op tik. Meer. Context. TV-gids. Favorieten. Kijk later. Over deze A. Hmm. Radio 1. Knop. Oh, nu moet ik wijzen. Selecteer een radiozender. Ja. Over deze A. Kijk later. Oké. Okay. Selecteer okay. uh, een radiozender. Over deze A. Over deze A. Hij is wel te ver. Radio, radio maar maar Er 2. zitten wel wat Knop. probleempjes in. 3FM. Radio 4. Ja, 3FM. Ze staan. Btn open minuut, radio, uitzending gemist. Radio, Btn open minuut, Btn open, open minuut, radio, nieuw, mist bekeken. Az, live, oh een witte man. De klas van, weglating We pakken de klas van. De klas van, weglating En hier hebben we Nederlands. Oh nou, man nou, nou, leuk. Ja, hoe is het om hier nu rond te lopen? Ja, het um, leuk om ja, hier weer... te Nu heb ik een video. Ja. Is van tevoren niet goed wat ik had verwacht. En die is fullscreen, dus je als ik dat nou hoort video je moet je even je snel dubbeltikken. Video, video. video. Dit is, het, hè? Dit, is Dit, is Dit is het. Dit is het. En dan hopen. Fido. Fido. Dit is het voor Wijk, waar we zijn. En Video gebeurt Fido. mij dus wel vaker. Ja, Fido. Fido. Fido. Trekpositie. Ja, pauzeknop. Dubbel tikken om, om de controles te laten zien en dan even snel met je vinger slepen naar de trekpositie en dan uh, de pauzeknop uh, vegen en dan kun je pauzeren. Als je op de thuisknop drukt, dan uh, stopt hij ook met spelen. Maar uh, op deze manier kun je in ieder geval naar Nederland 1, 2 en 3 live kijken. Ja, ik heb hem ook uh, op mijn uh, apparaat staan. Zodra je onder live Paul Witteman hoort, kan je er gelijk op dubbelklikken. Dan begint hij ook gelijk te spelen. Ja, ik heb hem nu ook aan, inderdaad. Dus het... Maar moet je dus eerst die knop uh, BTM menu in, in, opklikken? Volgens cases niet, begrijp ik. Nou, misschien in de nieuwere versie niet, maar ik merk met, uh, met die andere menus dat het wel degelijk moet. Maar blijkbaar met die live kanalen niet. Maar hij doet het dus bij jou. Dus je zit nu lekker in Denemarken naar Nederland 1 te kijken. Nee, je moet wel op die btm menu drukken. En dan onder de categorie live hoorde je Paul en Witteman. En dan kan je gelijk dubbelklikken. Dus je hoeft niet verder naar radio en allerlei andere opties. Dus btm menu dan de categorieën. Ja, oké. Okay. Nee, ik heb het nu door. Bedankt, ik ben daar heel blij mee. Nou oké okay, Kees, ik, ik snap je, maar ik liet dat Aat alleen maar even horen wat er nog meer onder stond. Vandaar dat ik ging doorvegen naar Nederland 1, 2 en 3. Om ook te laten horen dat er onder nog de categorie radio zat. Nee, maar zodra je onder dat tekstje zit kun je inderdaad gewoon dubbeltikken. Alleen voor de radiostations moest ik even op mijn scherm wijzen. Ja oké, okay. maar goed in ieder geval, uh, uh, die radiostations doen we dus ook. Ja, ik heb natuurlijk TuneIn Radio wel en andere appjes ook. Radio 1 is ook een aparte app. Maar goed, het is wel handig als je in één app hebt. Ik heb wel even een vraagje, want uh, ik heb een vriendinnetje dat woont in Australië. En, en ja, dat is een Nederlander, dus die wil ook wel eens Nederlandse uitzendingen kijken. Uh, maar uh, zij had wat moeite met de uh, uitzendingen. Dus waarschijnlijk wordt het geblokkeerd als die ziet dat je ergens anders woont. Uh, ik weet niet in hoeverre je daar omheen kan gaan. Dat, ja, dat zou ik voor haar uitzoeken, dus als iemand het weet dan bij deze. Nou ja, Aad zit nu in Denemarken, dus dat... Uh... Dat is ook het buitenland, dus uh, gebruikt zij dan ook die NPO-app, jouw Australische vriendin? Ja, maar ik denk uh, met een Australisch account, dus ik uh, zal even checken bij de. Ik weet wel dat TuneIn Radio bepaalde dingen blokkeert als je in het buitenland bent, volgens mij, of o tunes één van die twee. Dus uh, misschien moet je daar eens even naar kijken dan. Ja, het kan misschien ook nog wel schelen dat, uh, dat jij binnen Europa zit en zij in Australië. Dat maakt misschien ook nog wel verschil. Maar oh ja, weet je, het gaat via het internet. Dus het zou eigenlijk gewoon geen enkel probleem moeten zijn. Lijkt mij. Tenzij uh, Australië het blokkeert, want dan ligt het daar. Ja, of Nederland. Dat Nederland zegt, we willen niet verder dan zo. Ja, geen idee hoor. Maar uh, het heeft ook allemaal met rechten en dat soort dingen te maken, volgens mij. Nou, ik heb... ...in Nieuw-Zeeland geluisterd naar de, de wedstrijd van Nederlands elftal. Uh, wanneer was dat? Ergens in november. En dat kon gewoon hoor. Nou is het misschien anders voor televisie, maar voor radio kon dat in ieder geval in, vanuit Nieuw-Zeeland. Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik heb een tijdje geleden hier in het uh, Vraaguur het appje WWI-TV uh, gedaan. En toen stonden er nog een paar Nederlandse zenders op en die kan ik nu helemaal niet meer vinden. En dat is wel een beetje apart. Ja, misschien moet je dat net, inderdaad, het zou met rechten te maken hebben en uh, misschien moet je inderdaad uh, iets van een proxy server of zo hier, weet ik veel, uh, net zoals die internetuitzendingen, dat dan is dat ook niet zo handig. Misschien is dat voor het appje ook van toepassing. Uh, Nens, ik denk dat dit een goede reden voor jou is om maar weer eens naar Australië te gaan. En dan kun jij het gewoon met je Nederlandse iPad uh, uh, eens even uitproberen daar. Nou Aad, uh, jij zit lekker aan de tv, dus die vraag is beantwoord. Zijn er nog meer vragen? Ja, nou, ik heb nog een opmerking. Ik heb dat MoveIt net geïnstalleerd. En uh, ik kreeg een melding dat het voor mijn regio niet gold nog, maar dat ze eraan werken. Uh, en ik kreeg een lijst van landen waar het wel werkte. En er stond Nederland bij, maar ook Israël, Argentinië, Brazilië, United Kingdom... En nog veel meer landen, dus het is geen Nederlandse app. Oké, okay, nou interessant. Dan zouden we misschien ook eens op de een of andere manier uh, moeten zien wie de bouwer is. En dan eens kijken of die wel bereid zijn om misschien iets aan die toegankelijkheid te doen. Ja, zeker omdat het internationaal is, is het natuurlijk wel... Uh, ze hebben wel een grotere markt, dus dan is het best uh, denkbaar dat ze daar misschien uh, wat gevoeliger voor zouden kunnen zijn. Ja, inderdaad. Oké, okay, dankjewel Aad. Dat is mooi. Is er nog iemand die iets kwijt wil uh, of een vraag heeft? En dan gaan we ook namelijk meteen maar door naar de valreep. Ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag, Ton. Want uh, jij bent ook een van onze deskundigen op het gebied van die uh, reisapp. Vooral die, uh, die uh, uh, spoorreisplanner app, daar ben jij heel enthousiast over. Ik ook wel en je hebt ook al een keer hier in het uh, vragenuur behandeld dat die weer eens een keer een stuk slechter toegankelijk was geworden... Bij de laatste update. En een van de problemen die ik nu heb, dat is dat ik een via station heb ingesteld. En dat niet meer wegkrijg. Ik kan het wel wijzigen in een ander via station. Maar ik wil het dus gewoon weer weg hebben. En heb jij al iets verzonnen waardoor je dat weer gewist krijgt? Volgens mij hebben we dat in de voorgaande versie ook al eens gehad, dat je niet meer gewist kreeg Maar die bug is dus ook weer terug. Ja, dan moet je dus meer opties aantikken, geloof ik. Nee, ik zal er eens naar kijken. Uh, Bruno, ik kan je wel vertellen dat. Accessibility inmiddels contact heeft gehad met de NS Reisplanner en ook de oogvereniging. Dus ik hoop, ik hoop echt dat ze snel een update doen. Want ook het wisselen van vertrek en aankomststation zit er niet meer in. Ik vind het echt... Uh, uh, ik, ik heb echt uh, spijt als haar op mijn hoofd dat ik uh, naar uh, versie 3 ben, ben gegaan. Ja, dat zou ook nog eens een wens richting Apple kunnen zijn. Dat je versies kunt downgraden uh, als je daar uh, toch niet tevreden over bent. Dat, uh, dat is ook natuurlijk... Want in, dan, kijk, die versie was hartstikke goed. Want wat ik namelijk gedaan heb met dat bijvoorbeeld met dit... Uh, er is gewoon een knop weg. Ik had namelijk de, de knop via aangetikt. En toen kreeg ik keurig een, uh, een mogelijkheid om dat via station natuurlijk uh, in te voeren. En nu is die via knop gewoon helemaal niet meer aanwezig. Dus ik kan hem niet meer uitvinken. En er staan nu gewoon standaard de drie stationsnamen. Die worden ook niet van, naar en via gelabeld. Maar dat weet je dan op een gegeven moment wel. Maar nou ja, uh, het blijft een uh, beetje gek dat ze dat ineens zo raar en zo ontoegankelijk maken. Trouwens, ik had wel in de nieuws... Verenigingsbrief, ook verenigingsbrief inderdaad ook gelezen gisteren dat het ook daar de aandacht heeft. Ja, dat, dat hebben we ook aangetrokken. Het is echt, want ik vind, vind het echt nogmaals, ik vind het balen, want ook als je het reisadvies bekijkt zie ik soms ook een aantal dingen niet en soms weer wel. Dus het is gewoon ook niet echt helemaal eenduidig wat er gebeurt. Nou, nogmaals slechte zaak. Wat dat downgrade van apps betreft, hebben jullie daar al eens een poging toe gedaan bij, bij Apple? Nee, uh, ik in ieder geval niet. Uh, um, uh, wat ik nog wel eens doe is... Um, uh, dat is een beetje een gore truc. Uh, dat is ervoor zorgen... dat op mijn, uh, in de map... de iTunes map op mijn computer... nog de oude versie staat. Vervolgens gooi ik hem van mijn iPhone af. En ik uh, ga weer synchroniseren. En ik zorg dat... Uh, dan kun je die oude versie er weer op krijgen. Alleen moet je dan nooit... Uh, aankopen, overzetten, kiezen. Want dan gaan altijd de nieuwste uh, versies van de apps naar je computer. Dus je moet zorgen dat je in ieder geval de oude versie in je map op je pc hebt staan. En dan op je iPhone weggooien, wat ik net al zei. En dan opnieuw gaan synchroniseren en zeker niet updaten. Dus ik ga, dat is een goede dat je dat zegt. Want volgens mij kan ik op die manier die versie 2 nog terugkrijgen op mijn eigen iPhone. Alleen die synchroniseer ik nu niet meer met mijn Windows-pc, maar met mijn Mac-pc. Dus ik moet even kijken hoe ik daar dat dan weer moet oplossen. Nou goed, uh, uh, Bruno probeer het eens en anders komen we daar samen nog wel even op terug. Want dan kun je ook terug naar die versie 2.15 of wat het ook was. Oké okay, mensen, uh, is er nog iemand die iets kwijt wil voor de valreep of een vraag heeft op vrijdag 21 maart? Kun je mij nog eventjes vertellen hoe die stickertjes ook weer heet? Uh, dat was stick and find volgens mij. Ja, mijn vraag is blijven staan. Gaan jullie die volgende week behandelen of zoiets? Want ik ben toch wel erg benieuwd of dat toch nog gaat kunnen met die uh, afspeellijsten. Ik ga, ik ga er naar kijken, maar ik ben bang dat dat op de iPhone dus sowieso niet lukt. Want ik, ik heb net zo gekeken en ik zie geen enkele optie om dat op de iPhone te kunnen doen. Dus dan zou de enige mogelijkheid zijn om dat, um, om dat toch via de pc te doen. En dat is wel een hele vreemde... Uh, een vreemde omweg. Want je kunt dus op de iPhone, zover ik dus nu kan nagaan, sinds de update, geen uh, op de iPhone, geen, geen dingen uh, met, die, met die afspeellijsten doen. Waarschijnlijk wel verwijderen, maar dus niet meer toevoegen. Maar ik hou me, ik hou me in mijn hoofd, dus ik ga daar naar kijken. Ja, het heeft absoluut gekund, maar ik weet niet meer. Vanaf zeven niet meer geloof ik. Maar uh, ja, ik moet nou de nieuw nieuwste iTunes uh, downloaden. Want ik heb mijn computer weer terug. En uh, dan ga ik mijn iPhone aansluiten. Ik ben, is, het, is het niet genoeg natuurlijk dat ik nu zeg uh, deze computer aanmelden of zoiets? Het zal ook wel het een en ander op me afkomen, maar ik heb geen idee wat. Er gaat heel veel op je afkomen. Zucht. <laughs> Je moet er eerst voor zorgen dat uh, in ieder geval de bibliotheek in orde is. Want hij gaat onmiddellijk kijken wat voor muziek er op jouw iTunes op je computer... Nee, laat ik het anders zeggen. Als jij dus iTunes installeert, dan moet je eerst zorgen dat, dat de bibliotheek in iTunes op je computer in orde is. Dus dat je daar je afspeellijsten voor elkaar hebt. Dat de muziek in de bibliotheek staat die, erin wil, die je erin wil hebben. Want zodra je gaat synchroniseren... ...wordt alleen maar de muziek die jij in je iTunes bibliotheek hebt staan... ...naar je iPhone gegooid. Heb je dat niet? Ik, ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb dat bij Lotte moeten doen van de week. Die, ging ook, die was ook naar iOS 7 nieuwe iTunes en die had zoveel problemen met haar iPhone... ...dat ik dacht van ik ga maar helemaal resetten de boel. Dus ik had iTunes geïnstalleerd, gezorgd dat hij alle apps zag. Helemaal vergeten te kijken naar het synchronisatiemodel van de... Uh, van haar iTunes, dus na het synchroniseren, heeft ze geen muziek meer op haar iPhone staan. Die is dan gewoon weg. Dus het is echt een. buttklus. Als Astrid is omgevallen. Zeker weten. Ik heb tegen Marta gezegd, gezegd: Je weet wat je te doen staat. Dat is echt. echt een ja, het, is, het is jammer. Het is zo jammer dat het uh, op deze manier moet. Want. Uh, ja, goed, als ik gewoon die muziek kon toevoegen. dat synchroniseren en zo met die, met, die, met die apps. nou ja, dat vind ik nog tot aan toe. Maar voor die muziek vind ik het wel heel, heel leuk. Maar ja, ik heb zo'n zo map en dat, dat heet de, uh, muziek op mijn iPhone. Dus als ik die als geheel in de bibliotheek kan pleuren, dan dat is natuurlijk ook wel mooi dan. Maar ja, nou ja, ik weet het nog niet. Moet maar zien. En anders uh, vinden jullie mij volgende week wel weer in de iAsk uh, uh, uh, vragen terug. Ja, dat is geen probleem. Je kunt in één klap een hele map uh, kopiëren naar je iTunes bibliotheek. En dan, uh, dat scheelt een hoop ellende. Dat brengt mij trouwens nog op iets anders. Uh, ik zag van de week in uh, het VoiceOver Forum een aankondiging staan van een uh, bespreking van een programma. Naar aanleiding van uh, het uh, uh, muziek op je iPhone. Een programma mp3-tag op Windows. Uh, uh, mp3-tag, nou, het Engelse woord tag is label. Of is een, het Engelse... Het, nee, nou, tom niet zo krom. Tag is uh, eigenlijk een, een label. Uh, een price tag is een prijskaartje. Uh, wil je de muziek goed geordend krijgen op je Mac apparatuur... dan uh, wordt er niet gekeken naar de mapstructuur. Maar er wordt gekeken naar uh, de informatie die in een mp3 bestand staat. De zogenaamde mp3 tag... Op grond van vragen in het forum daarover hebben die jongens van, uh, ik weet niet meer hoe ze heten, uh, die website, Belgische website, tech, tech nog wat. Die hebben een, een podcastje gemaakt over het Windows programmetje MP3 Tech. Dat is een freeware programmaatje van Duitse makelij. Ehm... Um, Helaas. Op zich is het een, een, een, een goed verhaal wat ze hebben neergezet. Um, maar ik heb natuurlijk altijd weer een aanvulling. Ik ben nu eenmaal altijd eigenwijs. Um, voor de mensen die dat gedraaid hebben. Zij bespreken dus hoe je een mp3 moet taggen. Maar wat zij in het verhaal van dat programma niet meenemen. Is dat je dat ook automatisch kan doen. Um, als je een cd op je computer zet, RIPT, met, met uh, programma's. En um, dan kun je tegen zo'n programma als mp 3 Tag zeggen... van ga even kijken of, er, uh, of dat bekend is, de cd. Dan gaat een dergelijk programma gaat kijken naar een uh, cd-database op internet. Meestal is dat FreeDB of er zijn er nog wel meer. Daar haalt hij zijn informatie vandaan... en dan wordt in één klap automatisch al die labeltjes, al die tags... ...in de MP3 aangebracht. Ik doe het zelf ook. Ik heb een, uh, mijn eigen cd's allemaal geript... ...en ook de, wat cd's van het internet geplukt... ...en die waren niet goed getagd. Ik, ik voer dan gewoon via het programma MP3 de map aan het internet... ...en vervolgens krijg ik al die MP3's met de goede labels terug... ...en worden ze ook op mijn Mac en op mijn iPhone goed herkend. En, um, ik heb er zelf aan gedacht, mocht daar belangstelling voor zijn... om. Uh, TechTouch, hoe heette die jongens nou weer? Om het uh, zelf een keer over te doen. Nogmaals niet dat ik het nou echt zoveel beter doe, maar ik mis gewoon een aantal dingen die het leven kunnen veraangenamen. Dus mocht daar belangstelling voor zijn, dan wil ik ook best een keer hier in het Vragenuur dat programmaatje MP3 Tech met jullie doornemen. Oké, okay, dat was nog even mijn bijdrage voor wat mij van de week was opgevallen. Gooien we de microfoon nog even los voor de valreep, voordat we van boord gaan. Ja, ik heb daar wel belangstelling voor. En ik heb ook nog even een kort vraagje. Ik heb in mijn uh, My Music Map, uh, in, in, in de iTunes Map en in de, in de Music Map en zo, daar staan ook een aantal cd's die ik heb gekocht uh, helemaal al in. Uh, kan ik die ook? Moet ik die ook eerst in de aan de bibliotheek voeren? Of hoe, ja... Hoe, hoe, uh, ik word er ook een beetje wanhopig van dat iTunes, dat is zo ingewikkeld. Ja, ik weet niet, als jullie iTunes op die Windows 7 machine gaan installeren, moet je eigenlijk gewoon kijken wat er op dat moment al in je bibliotheek staat. Hè. Dan pak je in de structuurlijst uh, uh, muziek, de bovenste, en dan ga je daar even in. En dan kies je of alle nummers, of uh, albums, of artiesten. En dan moet je even kijken wat er al in de lijst staat, want uh, iTunes als je hem gaat installeren en, en je hebt die mappenstructuur met MyMusic en zo al overgebracht, dan heb je kans dat iTunes het al allemaal vanzelf gaat doen. En die gekochte uh, cd's die zijn natuurlijk allemaal goed getagd, daar hoef je natuurlijk niks meer voor te doen. Dus ik, ik zal zeker voordat je gaat synchroniseren moet je heel goed kijken binnen iTunes wat er al allemaal is ingevoerd en hoe alle instellingen staan. Uh, nog even, dat mp3-tech, ja, dat, dat klopt wat je vertelt, Tom. Uh, je kan kiezen tussen verschillende libraries of uh, uh, D Base en discos en, en nog een paar. Ze werken niet allemaal even goed meer tegenwoordig, maar uh, in principe, uh, ja, ik werk er al jaren vijf, zes mee en het bevalt mij prima. En ja, die jongens van TechTouch, ja, ze zijn een beetje oppervlakkig, om het maar zo te zeggen. Maar goed, oké, okay, het is goed dat ze er... Uh, Aandacht aan besteden. Ik gebruik nog steeds FreeDB. Uh, en dat, uh, dat gaat nog steeds behoorlijk goed, moet ik zeggen. Uh, nee, als dit, uh, zorg er dus ook in ieder geval voor dat uh, als je je iPhone voor de eerste keer aansluit op je, op je computer, dat die niet automatisch gaat synchroniseren. Je kunt dat sowieso uitzetten. In de, in de eigenschappen van, van iTunes, dan ga je naar apparaten en dan heb je daar een vinkje dat je kan. Het is weer zo'n vinkje van. Uh, ik weet niet of er nou staat van niet automatisch synchroniseren. En dan moet je dat dus aanvinken. Maar dan weet ik niet meer zeker hoe het daar staat. Volgens mij was het ook nog zo dat als je bij het starten van iTunes eh, en je iPhone hangt eraan en je houdt de shift toets ingedrukt, dat die zich helemaal rustig houdt. Maar daar wil ik even van afwezen of dat nou ctrl shift was. Nee, dat denk ik niet, want dat is voor omschakeler van toetsenbord, dus dat zal shift wel zijn. Nens, weet jij dat nog uit je hoofd? Voor de Windows? Nee. En ik zou me echt niet te druk maken over die muziekdingen. Want het, is, het lijkt eng, maar het is allemaal niet zo eng. Inderdaad, je kunt zelf zeggen of je van tevoren wil dat je gaat inventariseren of niet. Dus met die vraag komt die sowieso. En als je zegt nee, dat wil ik niet, dan doe je het niet. En zodra jij je, je mappenstructuur gewoon in orde hebt en zegt van oké, okay, dit is hoe ik het wil hebben. En dan ga je zeggen oké, okay, ga maar kijken wat er allemaal op mijn pc aanwezig is en inventariseer dat maar. Dus ik zou er me niet zo druk over maken. Maar het belangrijkste is dus het taggen van die mp3's. Want anders krijg je een zooi. Dan krijg je allemaal onbekende uh, nummers die onbekende artiesten en zo hebben. En die, dat, dat, dat is inderdaad uh, een, een, een, een grote ellende. En je moet even oppassen met uh, dat uh, toch. Uh, je moet inderdaad je mappen in orde hebben. Want als je ook, ook als je echt gaat, zelf gaat inventariseren. Dan krijg je de meest wilde mp3's ineens in je itunes staan. Uh, als je bijvoorbeeld ergens een boek hebt hangen op je computer, dan komen ook die mp3's in je bibliotheek te staan en dat wil je natuurlijk absoluut niet. Nee, dus veel handiger is om inderdaad een map aan te wijzen. Dit wordt de map waar al mijn muziek zich uh, begint en dan in plaats van dat je zegt alles inventariseren, zeg je gewoon ik wil deze importeren, deze map wil ik importeren en dat is de map die uh, in de itunes uh, toegevoegd moet worden. En dan doe je dat inderdaad niet, dat automatisch in, uh, inventariseren. Is het dan, uh, mogelijk om dat mp3-tech uh, ergens op te halen? Ik geloof niet dat ik dat heb, dacht ik. Nou, als je even googelt op mp3-tech, dan kom je meteen op een... Uh, het zou best eens www.mp3-tech.de kunnen zijn, want het is een Duits iets. Uh, maar je kan, als je googelt, dan vind je het nu eigenlijk gewoon meteen. Nee hoor, het is, uh, je, je, het is ook, uh, je kunt ook gewoon... Um, uh, je kan natuurlijk in, in, in, uh, in iTunes kiezen voor uh, map toevoegen uh, via het bestandsmenu, maar je kan... Ook eigenlijk gewoon eerst in je verkenner naar de map gaan en ctrl-c zeggen en dan naar iTunes en dan als je in de muziek staat ctrl-v, dat doet hij ook gewoon. Mensen, dat was het dan voor deze vrijdag. Ik wil iedereen weer bedanken voor haar zijn aanwezigheid en al jullie bijdragen. En volgende week de 28ste zijn we er weer bij Leven en Welzijn. De week daarop, als ik het goed zeg, de 4 zijn we er ook weer. En dan krijgen we de 11e, dan zijn we er niet, want dan hebben wij weer onze onvolprezen CISO-beurs. En zowel Nens als ik moeten daar op vrijdag zijn. Dus op 11 april is er geen voice chat, geen I ask, vragenuur. Maar volgende week de 28e weer wel. Ik wens jullie allemaal een goed weekend en tot volgende week.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 See that movement